Hallo iedereen, ik ben Jasmin en dit is de Paper Tone Podcast. Vandaag vertel ik jullie meer over 29 november. Toen was er zondag Vosdag in Gent en ik was er aanwezig voor het literaire deel. Welkom iedereen! Wat is zondag Vosdag? Wel, op 27 november, twee jaar geleden, stierf Luc de Vos, de zanger van Gorky. Met zijn speciale teksten, met zijn uh, topnummers die altijd ergens in de top 10 eindigen bij de eindejaarslijstjes. En dat, werd dat wordt jaarlijks herdacht met een festivalletje, omdat een festivalletje iets leven levendiger is dan een plein dat naar de vos wordt genoemd. En dat heet Zondag Vosdag. Dit jaar was het op 29 november. Het was een combinatie van literaire en muzikale kleppers. En ik ging er naartoe, samen met mijn mama. Uh, we zijn er niet zo lang gebleven, maar we hebben wel het een enkele belangrijke schrijvers gezien. En ik vond het vooral ook heel leuk om eens binnen te stappen in het paard van Troje, Een van de leukste ...boekenwinkels van het land... Uh, ...gelegen op de Koter. Het festival vond dus plaats op de Koter. Daar kon je stoflees met frietjes eten... ...het lievelingsgerecht van Luc de Vos... ...en in de opera, de theaterzaal van de opera... ...de salon van de opera... ...de concertzaal in de handelsbeurs... ...de foyer van de handelsbeurs... ...en dan op de Koter zelf... ...was er van alles te beleven... Zo was er de Koninklijke Fanfare van Sint-Cecilia uit Zarenwerken, die ik niet aan het werk heb gezien. Maar um, blijkbaar was het allemaal wel de moeite. Ik zat op het moment dat de Koninklijke Fanfare speelde immers in de theaterzaal te luisteren naar... Hou jullie vast, Christophe Fekeman, Peter Terjen Zaza, P.F. Tomeze, Els Moors, Helene de Bruine, Leon Verdonschot, Christophe de Munk en David Salai. Ik heb ze niet allemaal gehoord. We zijn weggegaan naar Helene de Bruine. Het ene was al beter dan het andere. Uh, mijn mama was vooral blij dat ze Zaza uit uh, de knak eens in het echt zag. Hij bracht ook een uh, leuk stukje. Ze verstaat zijn humor niet. Ik verstond zijn humor iets beter. Uh, ik vond het leuk om hem te zien. Ik vond hem grappig ook. Dus uh, Zaza op een podium, uh, dat mag vaker gebeuren, denk ik... Uh, Vond dat eigenlijk wel echt de moeite. Ook Zaki bracht een prachtige ode aan Gent. Uh, heel, heel mooi om naar te luisteren. Een, een uh, lang uh, ja, gedicht over Gent. Heel veel herkenbare dingen. Heel mooi gebracht. Uh, ja, Zaki is een bekende figuur in de culturele wereld. En, uh, ja, dat is met de reden. Dat is zeker, zeker terecht. Els Moore was een beetje zenuwachtig, precies. Ze is grote fan van Luc. Ze kent Luc ook persoonlijk. En dat uh, bracht een speciale toets aan de gedichten die ze bracht. Het ene gedicht was mooier dan het andere. Maar ik zou nog wel iets lezen van Els. Uh, ik vond het eigenlijk wel de moeite, ja. Peter Terrin die schrijft... Romans, denk ik. Uh, ik heb nog nooit iets gelezen van hem, maar op basis van hetgeen hij vertelde, was het volgens mij uh, matige, entertainende lectuur. Geen, uh, geen kleppers, geen wereldver wereldveranderende literatuur, maar aangenaam om te lezen. Uh, Goede schrijfstijl, uh, gewoon. Een tussendoortje. Ik zou hem lezen. Ik zou hem, lezen. Uh, ik zou hem waarschijnlijk geen vijf sterren geven. Maar ik zou hem zeker wel lezen. Wie was er dan de winnaar van deze eerste auteurs? Helene Bruine. Zonder, zonder twijfel. Helene Bruine is gekend van Vuile Lakens. Een podcast over de intieme delen van het lichaam zonder verbloemen, op wetenschappelijke wijze, uh, goed beargumenteerd, enzovoort, enzovoort. Maar daar ging het vandaag niet over. Het ging zelfs niet over haar eerste debuut, dat uh, dit najaar zelfs, denk ik, uitgekomen is. De plantrekkers, speelt Zaga Vurgselaar bovendien. Uh, het ging ook daar helemaal niet over. Uh, ze vertelde, ze las voor, ze las een kort verhaal voor, dat verscheen in Oogst, een... Uh, een tijdschrift een cultureel tijdschrift vol mooie dingen zo ook de, het kort verhaal van Helene Helene leest op zich al heel leuk voor ik vind dat hij ook een heel aangename stem heeft om naar te luisteren we hebben anderen gehoord bij die eerste auteurs ja, Christophe um, Helene heeft een aangename stem om voor te lezen het verhaal dat ze voorlas zat zot goed in elkaar was heel mooi uh, het ging over een uh, Facebooker, over een, iemand uh, die het hoofdpersonage één keer had gezien. En die bij duizend volgers, of bij duizend vrienden tenminste, zei... Het is genoeg, ik heb genoeg vrienden, nu wil ik ze allemaal eens ontmoeten. Want sommige had hij één keer ontmoet, sommige had hij helemaal niet ontmoet. Uh, dus hij nodigde elke week, dacht ik, um, tien man uit. En na honderd etentjes zou hij dus iedereen gezien hebben. Uh, heel mooi verhaal, het, uh, ja, ook heel goed voorgelezen, uh, heel mooie zinnen, goed opgebouwd. Uh, ja, dat was echt uh, de topper eigenlijk van uh, de avond. Na Helene de Bruine zijn mijn mama en ik dan uh, vertrokken. We hebben geen stofvlees met frietjes gegeten omdat buiten wat koud was. We zijn naar het theatercafé geweest voor een lekkere kies. Dit helemaal terzijde. Vervolgens zijn we naar het Paard van Trooije geweest. Uh, over boekhandels komt sowieso nog een podcast. Uh, ik ben een enorme fan van boekenhandels. Uh, dat zullen jullie zeker nog ontdekken. Um, maar uh, dus daar is nu niet echt de plaats en tijd voor. Waarvoor dan wel? Uh, we zijn vervolgens naar Herman Brusselmans en Herman Koch gaan luisteren. En ik wil graag beginnen met te zeggen: Herman Brusselmans. Wauw, het is echt mijn stijl niet, maar gewoon het feit dat hij zoveel man bij elkaar krijgt om hem te horen voorlezen dat is echt fenomenaal. Uh, er zaten mensen van alle leeftijden: mens, jonge mensen, oude mensen, uh, klakkenvolk, om het zo te zeggen: de jongeren met de stoere pet, die helemaal niet aan literatuur doen, want literatuur is stom. Uh, een beetje cliché, sorry. Uh, maar ze zaten er gewoon allemaal om te luisteren naar Herman Brusselmans, die een column of twee, drie voorlas. Uh, het is helemaal mijn stijl niet, maar gewoon het feit dat hij mensen aan het lezen krijgt, uh, wel, vind ik dat wel weer uh, heel mooi. Herman kocht dan... Uh, die had iets minder succes. Er gingen heel wat mensen weg naar Herman Brusselmans. Maar uh, het stuk dat hij voorlas uit zijn nieuwe roman, De Greppel, vond ik meer dan de moeite. Herman Koch is een schrijver waarvan ik één boek tegelijk lees. Ik bedoel daarmee dat na elk boek heb ik even iets luchtigere literatuur nodig. Omdat de literatuur, hij schrijft uh, dingen, hij schrijft maatschappijkritiek, die diep Onder uw huid kruipt en uh, twee boeken van Herman Koch na elkaar lezen, zorgt voor een vrij negatieve kijk op de wereld. Dus, um, ja. Maar los daarvan lees ik hem enorm graag. Ook De Grappel uh, staat zeker op mijn toerietlijstje. Um, het gaat over een burgemeester, een linkse burgemeester. Heel open-minded, uh, open getrouwd met een buitenlandse vrouw, maar vanaf zijn vrouw verkeerd kijkt naar iemand anders. Uh, wordt hij, begint hij over het feit dat het wellicht haar afkomst is, haar roots, uh, haar ideeën, dat niet anders kan, omdat ze vanuit haar genen zo is. En dit en dat. Uh, heel interessante roman, heel, heel... Uh, heel maatschappijkritisch, kritisch, heel open-minded, heel, heel erg de moeite, denk ik. Ik heb het zelf nog niet helemaal gelezen, ik heb alleen het eerste hoofdstuk gelezen, gehoord en een stukje uit het midden over het fascisme dat uit links de linkse hoek zal komen uh, in de toekomst. Uh, en ja, het is wel echt de moeite. Dus iedereen aanrader van de dag, uh, Herman Koch met de greppel. Daarna zijn we naar huis gegaan. Het was toen 9 uur 30. Het is toch ook nog een uurtje rijden vanuit Gent. Uh, en Mauro Pavlovski had ik heel graag gezien. Maar ik had hem al eens gezien. In Leuven had ik hem al eens gezien. Uh, en ja, die is ook enorm, enorm de moeite op een podium. Niet alleen kan hij zingen als de beste. Uh, maar daarnaast uh, is hij ook heel goed met taal. Uh, ik zag hem samen met een collega van hem ook uh, met een uh, niet-Vlaamse naam. <laughs> Ik weet niet meer of dat ze nu in België geboren waren of niet, maar toen brachten ze iets over... Die keer in Leuven brachten ze iets over... Um, ja, over immigratie en over uh, de nostalgie naar het andere land. En ze lazen opeens ook een heel stuk uit Lucifer voor van Vondel en... Het was echt een, een, een hele leuke avond, een hele mooie avond, een hele culturele avond. Uh, dus ik vind het wel jammer dat ik hem op het, uh, Zondag Vosdag niet gezien heb, maar ik heb hem gelukkig wel al eens gezien. Goed, uh, dat is wat ik onthouden heb van Zondag Vosdag in Gent. Ga ik volgend jaar weer? Een, een goede vraag voor mezelf. Uh, ga ik volgend jaar weer. Ik zou er weer naartoe gaan, maar ik zou er geen 30 euro voor betalen. Uh, ik, vind mooie, uh, ik vind het een heel mooi festivaletje, heel interessant. Ik ben echt alleen, er... ja, ik zou ook wel kunnen geïnteresseerd zijn in Warhouse en de Soar Losers. Uh, en in Jimmy ook wat dat betreft. Um, maar, ja, ik zou er geen 30 euro voor betalen. Uh, 15 euro, maximum 20. Uh, maar dat is misschien ook omdat we gewoon halverwege het festival reeds naar huis zijn gegaan. Oké, okay, dit was Zondag, Vosdag. Dit was de Paper Podcast. Ik hoor jullie graag volgende week opnieuw. Uh, veel leesplezier! Have a good day!